1 uur op het Baltus met het NOS-journaal. Op een Russisch munitieterrein is een reeks zware explosies geweest. Het terrein bij de stad Tjapayevsk voor wordt gebruikt voor testen. Er lagen zo'n 13 miljoen granaten opgeslagen. Wat de eerste explosies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de ontstane hitte een kettingreactie heeft veroorzaakt. Er zijn zeker 30 gewonden gevallen. 6000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd.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 Vestia kwam onder leiding van Staal acuut en geldnood... en heeft beslag gelegd op onder meer de villa van Staal op Bonaire... zijn huis in Krimpen aan de Lek en zijn pensioenpolis. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs hoopt dat ouders nog eens goed nadenken... voor ze hun kind naar de Iben-Galdoen-school in Rotterdam sturen. Dekker zei in de Tweede Kamer dat ze goed moeten afwegen... of de school wel de beste keuze is. Hij vindt het nog te vroeg om de school te sluiten, zoals PvdA en PVV willen. Hij wil nader onderzoek afwachten. De Surinaamse president Boutussen heeft het enige grote toestel van Suriname Airways geclaimd voor een reis naar China. Daardoor is er vrijdag geen reguliere vlucht van Paramaribo naar Amsterdam. Boutussen durft niet via Amsterdam te reizen omdat hij hier is veroordeeld voor drugshandel. Daarom gaat hij rechtstreeks met het toestel naar China. Daar is hij voorzitter van een symposium over wereldvrede.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 Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uurtje en in dit uur uh, kunt u aan het woord komen als u dat wilt. En dat, uh, ja, daar verzinnen we dan altijd wel een vraag bij. En u kunt ook vragen stellen, maar daar kom ik zo op. Uh, we hebben het over Syrië vannacht. En de, de, de, de, de samenwerkende hulporganisaties hebben een tijdje geleden... Hoe lang geleden was dat eigenlijk ook alweer? Nou, nu al wel een maand of in maart is dat begonnen. Dus dat zijn uh, bijna drie maanden geweest. Die hebben actie gevoerd voor Syrië. Nou ja, we hebben het er net over gehad. Er is een enorme humanitaire crisis aan de gang. En die actie heeft een kleine 5 miljoen volgens mij opgebracht. Um, en dat is natuurlijk een mooi bedrag, zou je zeggen. Maar het is toch wel relatief weinig. Haiti, 80? Nee, meer dan 100. Meer dan 100 miljoen. Ja. Um, ja, dus als je kijkt naar de omvang van de, de ramp... is dat relatief weinig, dat bedrag dat uh, die actie voor Syrië heeft opgebracht. Uh, hoe komt het nou dat wij daar minder gaven dan we gewend zijn... en dat er in andere landen op, geloof ik, België en Engeland na... helemaal geen actie op tv is geweest? Zijn wij geef of actiemoe? Hebben we last van de crisis? Zijn we bang voor extremisten? En denken we dat het geld daar verkeerd terecht komt? bijvoorbeeld? In hoeverre voelt u zich betrokken bij de strijd? Heeft u gegeven... Uh, waarom wel en waarom niet? Uh, daar ben ik heel benieuwd naar. En als u uh, een vraag wilt stellen gewoon aan Juriaan Laar... die hier tot twee uur blijft zitten, Juriaan Laar van het Rode Kruis... Uh, een vraag over Syrië bijvoorbeeld of over het Rode Kruis zelf... dan kan dat ook. 0800 1121, Dat is het telefoonnummer. 0800-121. casaluna.ncrv.nl voor de mailers. casaluna.ncrv.nl en hashtag Casaluna hebben we voor de twitteraars... Um, ik begin gelijk even met een mailtje, Jurriaan. Uh, iemand schrijft, of dat is uh, Carola... Oh nee, Miranda. <laughs> nou ja, uh, boven staat Carola, maar daaronder staat Miranda. Zij werkt bijna zes jaar als vrijwilliger voor Serious Request. Uh, met heel veel plezier. We werken dan voor stille rampen, schrijft zij. Uh, maar wat ik de laatste jaren merk, is dat uh, wij vaker de vraag krijgen hoe het geld terechtkomt. Heel veel mensen denken dat, en met name jonge mensen zijn dat... die denken dat het geld niet goed terechtkomt... en dat het in verkeerde zakken verdwijnt. Uh, wij weten dat het wel goed terechtkomt, schrijft Miranda... maar mijn vraag is, uh, hebben jullie diezelfde vragen ook... en denken mensen bij het Rode Kruis ook... dat het geld niet goed terechtkomt? komt? Uh, terechte vraag. En uh, het is ook voor ons heel belangrijk om, uh, om, om te horen... hoe daar tegen ons aan wordt gekeken... Uh, Nee, ik, eh, als Rode Kruis horen we inderdaad die vraag vaker. Van, van waar wordt het dan besteed? Wordt het wel goed besteed? Um, eh, en daar, zitten dus, daar, daar moeten we in de communicatie meer aandacht aan geven. En dat proberen we ook om, om duidelijk te zijn over welke resultaten bereiken we. Als het gaat heel specifiek om Syrië, ik ben er nu inderdaad twee keer geweest... Ja, weet ik dat, dat we in mei, zeg maar, dat de Syrische Rode Halve Maan... een 1,7 miljoen mensen voedsel heeft voorzien. En hygiënepakketten, matrassen, dekens, spullen voor kinderen, baby's en dergelijke. Dus dat is voor 1,7 miljoen zijn, zeg maar, wat we noemen noodhulpgoederen uitgedeeld. Ja. Um, en er zijn 1400 eerste hulpmissies geweest. Het zijn er zo'n 50, 50 keer per dag zijn er ambulances uitgerukt... om mensen uh, te redden um, in, uh, in Syrië, in al die verschillende steden in het land. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Vorig jaar hebben we um, 12 miljoen mensen in Syrië... toegang kunnen geven tot schoon drinkwater... omdat installaties... Uh, afgebrokkeld zijn of door de strijd buiten dienst zijn gesteld en een generator moest worden verschaft of omdat de chemicaliën moest worden geleverd uh, niet meer konden worden geleverd en die hebben wij het land ingebracht om ervoor te zorgen dat water gereinigd kon worden en daardoor konden uh, hele uh, waterinstellingen die, die hele steden of wijken voorzagen van schoon drinkwater. Die konden weer gewoon water door de leidingen laten ja. lopen. Dus het is misschien niet te zeggen of ieder dubbeltje goed terecht komt. Maar heel veel geld komt wel goed terecht in ieder geval. Nou ja, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de mensen die in nood zijn. dat die dat geld. Ja, dat die dat ontvangen. Ja. Nou, in schoon drinkwater of voedsel is de, daar doen we natuurlijk alles aan om dat uh, zo efficiënt mogelijk te, uh, te leveren. Maar die vraag die komt wel vaak en die komt misschien ook wel steeds vaker. Van uh, ja, ik heb het gevo gevoel dat het geld helemaal niet goed terecht komt. Uh, ja, ja maak er ik er een zootje van. Ik denk dat dat dat, dat er in het algemeen uh, de, dat we signaleren is dat dat er anders naar instituties wordt gekeken. De, we zien een verschuiving van want er wordt niet minder gegeven aan. Uh, aan hulp, maar er wordt wel anders gegeven. Dus er wordt meer gegeven aan projecten dan aan de organisatie. Dat stelt ons voor andere uitdagingen, maar dat komt omdat men dan een directere associatie heeft met de bestemming uh, van het geld. Wat kan zo'n project zijn dan? En dat kan bijvoorbeeld een drinkwaterproject zijn. Oh, ja. Of uh, nou, ik geef geld voor een ambulance. Of ik wil alleen maar geld geven voor de noodhulpgoederen. Um, en uh, ja, dat stuk organisatie. Maar wat voor ons ook heel belangrijk is. Waarom kunnen we zo effectief zijn in Syrië? Is omdat er een organisatie staat met een paar honderd mensen in vaste dienst. En duizenden vrijwilligers. En om die organisatie in staat te stellen om hulp te bieden moeten ze wel in, die, in, in Syrië zijn, georganiseerd zijn. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Dat noemen wij rampenvoorbereidingsactiviteiten. Ja, dat, dat spreekt soms niet zo tot de voorbeelding... maar het is essentieel als we vandaag in zo'n situatie als deze... effectief mensen, willen, of mensen kunnen, moeten kunnen redden... Ja. Goed, de vraag is dus, waarom is aan die actie voor Syrië... destijds een aantal maanden geleden veel minder gegeven... dan aan andere acties? Uh, afgelopen maandag waren Femke Halsema en Tineke Seelen... van Stichting Vluchteling... Tineke is directeur Femke Halsema, is voorzitter van Stichting Vluchteling... bij Knevel en Van der Brink. Uh, omdat zij ook naar Syrië en omringende landen waren geweest. En uh, die vraag die wij dus uh, nu hier voorleggen aan onze luisteraars... die werd daar ook gesteld. En zij reageerden als volgt... Dat heeft denk ik ook wel iets te maken met de beelden die naar buiten komen. We zien op de tv toch voornamelijk uh, woest uitziende, strijdende uh, jihadisten. En we horen de meest gruwelijke verhalen over martelingen, over onthoofdingen. Nou, u zei het net zelf al. Uh, in plaats van de verhalen over, nou, kijk hier op, uh, op de schermen. Zo leven de mensen in uh, totaal versleten tenten... op uh, uh, een ondergrond die heel drassig geworden is. Water stroomt gewoon in de natte tijd. Nee. Door de tenten heen. Ik denk dat het de een combinatie van van. Er, er zal ook actievermoeidheid zijn onder mensen. Er zijn meerdere acties geweest. We hebben een economische crisis. Mm. Veel mensen, en ook niet onterecht, denken: ja, bedoel, ik heb geen geld. Hè? Ik, wil, ik maak mezelf zorgen over onze toekomst. Julian, wat denk jij? Nou, ik denk dat, dat zeg maar, de, de beeldvorming, het gebrek aan beeld over het, het menselijk verhaal, het menselijk drama, dat het inderdaad. Onvoldoende, onvoldoende voorhanden is. En ook, ook hoe die hulpverlening dan vervolgens uh, wordt georganiseerd. Uh, in zijn algemeenheid is, wordt er gewoon voor conflicten minder gegeven. Dat is heel vervelend. Dat vinden wij heel vervelend. Maar dat is wel een realiteit waar we mee te maken hebben. Minder dan hebben. voor natuurrampen? Minder dan voor natuurrampen. Ja, omdat ja, daar, daar toch denk ik een andere emotie bij zit. Zeker bij plotselinge rampen. Want je hebt ook de, de langzaam zich ontwikkelende rampen. Ja. En die, uh, die, die zijn ook wat minder mediasyniek dan ja, een tsunami waarbij waar, waar het toch veel duidelijker zichtbaar is wat onmiddellijk de impact is op, op het leven van mensen. En is dat, dat, dat wij dan denken bij strijdende partijen is het toch een beetje eigen schuld, dikke bult. Moet je maar geen ruzie maken met elkaar. Uh, en een ramp, ja, daar kan niemand wat aan doen. Nee, ik denk dat dat, uh, dat dat meespeelt. Ja, absoluut. En uh, ik moet overigens wel zeggen, ik. ik uh, wat ik al eerder zei, ik weet niet of mensen minder geven. Mensen geven meer gericht. Ik, bedoel, ik vind het fantastisch. Naja, maar voor om... zo'n uh, televisieactie wordt in ieder geval duidelijk minder gegeven. Voor deze televisieactie ja. wordt minder gegeven. Maar voor Haiti is natuurlijk... Nee, de vraag tevreden. is, waarom wordt daarvoor minder gegeven... en uh, dan voor die anderen? Nee, maar dat, dat heeft dus te maken met, met de, de aard van de ramp. Ja, ja. goed. Ja. We, we gaan eens even naar wat of naar, in ieder geval naar eentje luisteren. Martin de Wit, goedenacht. Ja, goedenacht uh, Klaas, uh, en uh, gast... Um, ja, mijn reactie was inderdaad uh, eigenlijk ook, tenminste ik vond het wel een leuke uh, uh, vraag. Een, een analyse doen op, op waarom inderdaad een actie niet gelukt is. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om daar een eenledig antwoord denk ik, op te geven, maar ik kom ook in de buurt van... Uh, mijn eerste zijn omdat het de vijand gewoon uh, is en dat is dan heel kort door de bocht. Maar zo uh, interpreteren mensen dat en je kan natuurlijk ook de crisis te behalen. En inderdaad wat, wat jullie net bespraken is mijn idee ook dat uh, ik me niet in mijn herinnering ligt dat er zoveel acties worden gehouden voor oorlogsgebieden echt. Uh, dat dat toch vaker weer uh, voor rampen is. En ja, bijvoorbeeld voor de oorlog in Joegoslavië kan ik me ook niet echt herinneren dat daar een, een actie voor geweest is. Maar dat kan ik missing zijn hoor. Julian? Ja, nee, er is voor Kosovo destijds ook een actie geweest. Uh, ja. Ja, wij als Rode Kruis voeren natuurlijk wel vaker ook acties voor, voor, voor conflict situaties. Maar het klopt dat er, uh, de, de, de, de meeste en de acties die het meest middelen hebben geworven, dat dat waren de natuurrampen. En in Kosovo, ja. weet je nog wat dat toen op, opbracht? Nee, dat weet ik niet, maar dat was in de tientallen miljoen ook. Ja, ja, dus dat was wel veel meer nog. Ja. En jij zei, Martin, het is de vijand. Ja, zo waar, gezegd. Ja. Waar, waar doe je dan op? Uh, op een, een, nou, een djihadist, moslimachtig. Ik bespaar me details. En in die zin, het is ook een analyse die ik doe, dus het is niet helemaal mijn eigen mening. Maar ik kan me zo voorstellen dat het in de beeldvormen bij de mensen zo is... dat ze gewoon moslim uh, interpreteren met iets wat onze westerse maatschappij wil aanvallen... En in die zin uh, ons westerse uh, norm ook niet erkent. En een beetje voor het, uh, vloeiend uit die gedachten zou ik ook de vraag willen stellen van. Die halve maan, dat intrigeert mij een beetje. Daarmee plaats je, ja het is natuurlijk een heel oude discussie, maar zijn er ook, is, het, is dat, dat enige religie die uh, moslims die er voor een, een uitzondering krijgen op het universele symbool van het Rode Kruis? Of zijn er ook andere symbolen die het Rode Kruis nog hanteert? Dat zou dan een vraag zijn aan Julian. Julian. Uh. Ja, nee. Het is ik... natuurlijk ook al een symbool van afzondering. Van hé, hey, uh, wij zijn anders. En, en, en, ik het, en da daarmee krijg je al dat hele vijandige beeld. Van uh, dat heel veel mensen denken: van, ja, die, die moslims, dat is één pot nat. Dat hoeft ons niet. En dat wil ons vernietigen. En, en doen. Ja, dan, dan krijg je geen geld binnen. Dat lijkt me wel logisch. Oké, okay, maar, maar dus wacht even. Dan gaat, uh, dan gaat hij even al antwoord geven. Ja, nee. Ja. In, in, internationaal zijn er afspraken gemaakt uh, door de staten dat rode kruis, een rode halve maan en een rode kristal... Uh, dat, die, uh, dat dat beschermde emblemen zijn uh, in tijden van conflict. Dus op het moment dat, dat, dat die organisatie die geautoriseerd zijn... en dat is dan het rode kruis of de rode halve maanvereniging in dat land... Uh, uh, een van die emblemen voert... dat die uh, ja, beschermd zijn en, en niet mogen worden uh, beschoten. En de rode kristal, ja. dat vind ik ook niet. Ja, kristal kan ik ook niet meer. Nee, die is, die is niet veel in gebruik. Die wordt bijvoorbeeld in Israël gebruikt. Um, en um, uh, dus die, die, die is ook redelijk recent. Die is van 2005 uit mijn hoofd. Oh, okay. um, dus ja, en, en historisch gezien is, uh, is die halve maan nou ja, van begin 20e eeuw... Um, en dat heeft wel te maken met, uh, nou ja, toch een interpretatie van het kruis destijds, christelijk. in, ja, um, christelijk symbool. in, in de, ja, als een christelijk symbool. Uh, mm -hmm. En ondanks het feit dat dat niet boogd is, omdat het de omkering is van de Zwitserse vlag, um, en, en de, zo is die ooit ontstaan. Uh, ah. Ja, en, maar goed, die, die, die perceptie is er geweest. En toen ja, is er internationaal afgesproken... dat de Rode Half Maan ook gevoerd zou kunnen worden. Naast nog een enkel ander embleem. Eh, maar daar zal ik nu niet over uitweiden. Eh, die erkend zijn in de, in de verdragen. En die kunnen dus worden gebruikt. Maar goed, in Indonesië is het land met, het grootste, met, met de grootste populatie moslims. Wordt het Rode Kruis gebruikt als, eh, als logo en als embleem. Dus in die zin... Ja, zie je het in sommige landen wel, ja. um, in andere landen niet. Uh, en zijn dat ook vaak moslimmensen die dan ook echt voor die organisatie werken? Of kunnen dat ook westerse mensen zijn die voor de Rode Maan dan in dit geval werken? Nou ja, in, in, in, in, uh, in Indonesië is de grootste hoeveelheid... Is, is, is zeg maar een groot deel van de bevolking, maar ook van, uh, van de mensen, de vrijwilligers of hulpverleners, uh, zeg maar betaalde krachten bij het Indonesische Rode Kruis? Ja, het zijn gewoon de mensen uit Indonesië en het de ja. meer en deel moslim. Maar in Syrië heb je heel veel mensen, heel veel christelijke hulpverleners en vrijwilligers die bij de Syrische Rode Halve Maan werken. En, en voor ons, heel eerlijk gezegd, speelt dat eigenlijk niet. Ik, ik wil nog even een andere vraag. Martin, Martin, luister even. Ik wil even een andere vraag, want je, hebt het nu, je gaf een analyse... maar waar ik zo benieuwd naar ben, is wat mensen er zelf van vinden. Dus nu had jij het over wat je denkt dat allerlei mensen vinden. Geldt dit ook voor jou, dat jij niet wil geven aan de vijand? Heb je zelf geld gegeven voor Syrië? Nee, maar dat is iets anders. Ik geef sowieso wel een directe doelen aan mijn omgeving... en niet aan, aan, aan hele verre wegdoelen, daar mijn budget gewoon ook beperkt is... En, uh, en persoonlijk zie ik uh, sowieso... Ik ben geen uh, zoeken, dus in die zin... Mm, Geldt het nee, niet voor jou? Was ja, een analyse. Ik denk er heel anders over in die zin, ja. ja Oké, okay. dus dankjewel. Uh, ik, uh, ik wil het hier nu uh, uh, uh, bij ja. laten, Martin... want uh, er ja, zijn okay, meer mensen die gebeld hebben. Dankjewel. He. Ja, Oké, okay, okay, dag. Ellen. Ellen, goeienacht. Goeienacht, even. Het uh, boeiend onderwerp weer. Um, wat, ik, wat mij zo opvalt, is dat je over de wereld zo weinig hoort dat het eigenlijk zo triest is dat het onderling... Uh, de mensen vanuit dezelfde uh, afkomst zijn. En uh, dat het dus niet meer is want je komt bij een grens over en ik ga op jou schieten. Dat het allemaal interne oorlogen zijn. Dat mensen elkaar uitroeien om net een stukje verschil in het geloof. De beeldenstorm doet me daar een beetje aan denken, weet je wel. Die mensen, Eigenlijk moet je, moet je rekening ermee houden... dat ze op bepaalde principes en gedachten dus eigenlijk nog... Ja, honderd uh, jaar terugleven in bepaalde standverhoudingen en omgangsvormen vergeleken bij het Westen. En men heeft vanover, men de verlichting nog niet meegemaakt, dat is natuurlijk onzin. Het is, uh, het is allemaal een beetje anders verlopen en als je het goed gaat bekijken is het, uh, draagt het eigenlijk allemaal op, op kan kunnen onderling. En uh, wat wil je weten? Nou ik vraag me af, het lijkt me zo moeilijk om dan hulp te geven. En wat, wat die meneer net zei, van nou, de, alsof de moslims een gevaar voor ons zou zijn. De angst bij mensen is zo groot dat men misschien daarom meer gegeven... een soort antigevoel heeft die nergens op slaat. Want die mensen die daar zijn in Syrië komen ons niks doen. Die bedreigen ons niet. Die maken elkaar af onderling. Jurian. Ja, ik, ik probeer het altijd... Om te draaien op het moment dat we in Nederland in een situatie als, als in Syrië zijn verwikkeld. Wat zou ik fijn vinden als er zou gebeuren. En dan zou ik het ja. hartstikke fijn zijn als er mensen in, in andere werelddelen, ongeacht wat hun geloofsopvatting is, eh, ja, hier zouden helpen. En, en zorgen dat, dat onschuldigen en, en, en de kinderen worden, vrij, worden, worden geholpen in een strijd waar ze niks, niks aan te doen hebben. En waar wat iemand zei eigenlijk in een interview die ik in Damaskus had. Um, Zij over uh, ja, onze kinderen hebben hier niet om gevraagd. Die zijn hier geboren, misschien op de verkeerde plek, maar dat is de situatie. Ja, ja. ik zou heel gelukkig zijn als mensen dat uh, toch die solidariteit zouden hebben. Juist, ja, wij moeten niet gaan haten, want dan doen we hetzelfde wat er in die land is gebeurd. Dat is een hele oude geschiedenis. Van, van intern in die landen. Dat zou, zou net zo zijn als hier de hervormden... tegen de gemeente gaan vechten... en de Rooms-Katholieken. En dat gaat onderling elkaar helemaal afmaken en doodschieten. Nou, wat zou je dan doen? Ja, en Niet zo lang Ierland geleden gebeurde dat nog, hè? In uh, Ierland bijvoorbeeld. Ja, dus het, ja, ik denk, het is natuurlijk niet iets van is, die landen. Ja, maar dan, dan die ouders... Die, die kunnen daar ook niks aan doen. Je hebt, je hebt, die hebben zo'n strakke mening over hun eigen geloof... dat ze het andere geloof afkeuren... En dat, dat, dat hun eigen kinderen volstoppen met haat. En ook die ouders kun je het niet kwalijk nemen... want die zijn ook weer zo opgevoed. En dat heeft jaren geduurd. En dan komt het tot een explosie. Dat zag je ook in Joegoslavië jo jo jo en zo. Ja, ik dank je... Oh, je wou nog wat zeggen, Ja, nou ja, ik, ik probeer natuurlijk ook... Te, de, de, de menselijke context euh, over te brengen. En wat ja. ik heb gezien is dat in Syrië... De, de grootste hulpverlening is gegeven door de Syriërs zelf. De meeste mensen die op de vlucht zijn geraakt... zijn allemaal ondergebracht bij, uh, of door ja. Syriërs zelf. En dat is, uh, is ongelooflijk, omdat... omdat de, die solidariteit die onderling. En die solidariteit is enorm. Ja. Ja. En, ja. En, en daarom vind ik, is mijn oproep om om meer eh, solidariteit te tonen vanuit Nederland, heel sterk. Omdat na twee jaar heel veel van die gezinnen... die mensen hebben opgevangen, met z'n vieren leefden en opeens met twintig... Ja. die zijn inmiddels ook door hun middelen heen. En die staan nu achteraan de rij van, van degene die hulp vragen. Ja. Nee, maar Het is wel goed dat je dat zegt. Want wij, hebben, wij krijgen natuurlijk het beeld dat daar door iedereen ruzie gemaakt wordt... en gevochten wordt en dat, dat ze elkaar allemaal afmaken. Maar ze helpen elkaar dus ook enorm. Ja, absoluut. Heel ja, erg. Het is goed om dat ja. ook even te zeggen. Dank u wel voor het bellen. Succes. Goeiedag. Dag. Dag. Ik ga even naar de, de tweets kijken. Um, Tariq schrijft... Media-inbreng uh, is een probleem. Haiti werd... Dat schrijft hij niet, maar dat vul ik even in. Haiti werd menselijker gebracht. Leed daadwerkelijk in beeld gebracht. Syrië drie steekwoorden. Al Nusra, Israël, plegen misdaden. Ik weet niet precies wat hij met plegen misdaden bedoelt, maar... En Israël trouwens ook niet, maar in ieder geval dat de beeldvorming te negatief is... en dat daarom ook weinig gegeven wordt. Kan ik me iets bij voorstellen? Ja, absoluut. Kijk, in zo'n situatie wordt het nieuws bepaald... door een stuk politieke en militaire analyse. En natuurlijk aan de andere kant hebben we zeg maar, het menselijk verhaal. En met een natuurramp is er maar één ding... Dat is een aardbeving, of het is een tsunami, of het is een gigantische overstroming. En speelt dat andere verhaal niet. Dus ja, dat, dat zijn twee boodschappen over één situatie... waarin e dat menselijk leed wel degelijk evenzeer aanwezig is. En dat, dat maakt natuurlijk dat de berichtgeving diffuser wordt... en waardoor mensen misschien zich misschien ook minder makkelijk geleid voelen... naar dat ene doel, namelijk dat menselijk leed helpen voor. Ja. Hij heeft nog een tweet ge gestuurd. En dit gaat inderdaad over die natuur ook. De, de menselijke factor speelt hier een rol. Haïti, natuurlijke factor. Men is moe van Midden-Oosten conflict. En natuurlijk het gevoel uh, islamitisch karakter schrijft hij daarbij. Een andere tweet van Huis zich. Mooi gesprek met Jurjaan Laar van Troje Kruis. Kan niet vaak genoeg het onderwerp van gesprek zijn. De humanitaire ramp in Syrië. En ook schrijft, uh, belangrijk onderwerp. Met ons kleine festival hebben we een videoproject gedaan... met een muzikant uit Damaskus. Net gereleased. Nou, kunnen we misschien een keer opzoeken ergens. Dan nog een mailtje van Leni. Zit met plezier uh, altijd naar jullie programma te luisteren. Mijn vraag aan uw gast is deze. Is het waar dat het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog... Joden aan de Duitsers heeft een hele andere vraag heeft uitgeleverd? Hoorde dit toen ik vorige week met de collecten liep? Nou, ik, ben ik, ben zeker niet... ja, nou, ik denk dat, dat uh, het Rode Kruis heel veel lessen heeft te trekken uit de Tweede Wereldoorlog. Want als Nederlandse Rode Kruis hebben we recent, uh, een jaar geleden, ook uh, een onafhankelijk onderzoek in laten stellen... om uh, te kijken naar uh, zeg maar, het beleid en de uitvoering van, van ons werk in de Tweede Wereldoorlog... Um, omdat uh, ja, er heel veel lessen te leren zijn van, van wat we, hoe, we, hoe we ons toen hebben opgesteld. En nog heel veel vragen leveren. En deze vraag leeft ook bij jullie? Of er joden zijn uitgeleverd aan de Duitsers? Nee, de, de, de vraag joden uitgeleverd aan de Duitsers niet. Die heb ik zo zelf niet gehoord. Maar ik ben geen expert in... in, in, in... Zeg maar die, uh, in die historie. Maar ik weet wel dat er, dat, ja, dat er terecht vragen zijn over het zeg maar, beleid wat het Nederlandse Rode Kruis heeft gevoerd wat, in de Tweede Wereldoorlog. Wat was daar mis mee dan? Nou, de, we hebben als relatief gezien als, als Nederlandse Rode Kruisorganisatie onvoldoende uh, zeg maar hulp geboden, ook aan de mensen die uh, in de kampen zaten. Um, het, uh, dat is meer gesignaleerd in een ander, aantal andere landen. Um, en ja, er zijn een aantal vraagstukken over hoe, hoe, we, hoe we ons beleid hebben bepaald... in onze relatie ten opzichte van, van de bezetter. En ja, daar wordt verder onderzoek nu naar gedaan om, om dat beter in beeld te krijgen. En hoe kunnen we daarvan leren mochten we in een vergelijkbare situatie... in de toekomst uh, terechtkomen? Want de neutraliteit was daar in het geding? Ehm, um, ja, ik denk dat, dat, zeg maar. Dat blijven hulp verlenen aan degenen die het meest nodig hebben... waar ze ook bevinden en van welke signatuur ze ook zijn. Ik denk ook dat, dat er gekeken gaat worden naar... hoe hebben we de opvang na de Tweede Wereldoorlog... van de terugkomende mensen, hoe is dat geweest? Hoe ja. is die opvang gegaan? Is die in alle gevallen goed genoeg georganiseerd? Daar zijn, daar zijn veel vragen over gesteld, ja. ook vanuit de Joodse gemeenschap. Ja, ook en daar de moeten de we gewoon naar het Rode Kruis, maar dus ook naar het Rode Kruis begrijpen. Ja, ook naar het Rode Kruis en daar moeten we gewoon naar kijken. Ja. ja. Goed, dan gaan we naar mevrouw Hummel nu aan de telefoon. Goeie dag. Met Angelique Hummel. Hallo. Hallo. Ja, we zijn even afgedwaald van het punt van waarom geven mensen minder. Nee, goed dat u daar weer naartoe gaat. Ja, en ik kan alleen maar natuurlijk voor mezelf spreken waarom ik minder geef. Ik heb een budget van nou 900 euro per maand en dat is prima. En ik geef aan twee goede doelen en die heb ik. Um, een jaar of vier geleden, drie, vier geleden heb ik die uitgezocht. A omdat ze transparant waren. B omdat ze niet aan post doen. En C omdat ik gewoon jaarlijks een overzicht krijg van wat, wat er inkomt en wat er uitgaat. En um, ik ben toen gestopt om aan verdere goede doelen te geven. Ik vond die twee uitstekend en dat doe ik nog steeds. En mijn, mijn, mijn frustratie over bijvoorbeeld het Rode Kruis is, ik weet dat ze heel erg goed werk doen. Ik vind het prima. Alleen als een directeur van het Rode Kruis ver boven de balken aan de norm zit met zijn salaris en alle andere mensen die betaald worden binnen het Rode Kruis een behoorlijk uh, maandloon hebben en ik zelf met mijn 900 euro per maand moet kiezen, dan weet ik wel waar ik mijn geld aan geef. En dat is niet om uh, de stoel warm te houden voor de directeur van het Rode Kruis. Dat doe ik niet. En ik weet wel wat de halve maan doet. Dat is ook een, de, de, de, het Rode Kruis van, van dat stuk van de wereld. Alleen, ik denk van, ja, je kunt maar één keer geven. En misschien dat meer mensen op die, deze manier keuzes hebben gemaakt. Van, ja, ik ga dat niet meer doen. Ik wil overzicht hebben waarom ik iets geef en hoe ik iets geef... En niet om stoelen warm te houden. Laten we even een, een reactie vragen aan Jury aan. De directeur verdient. Ja, nee, ik, ik ben heel balken. blij dat u de vraag stelt. Uh, maar wat ik denk belangrijk is, is de directeur verdient sowieso verdient niet, A, niet meer dan de balken en de norm. Het tweede is verdient uh, gelijk aan wat is het nieuw geïntroduceerd. Want in die tijd was er een, een, een regeling die afgesproken was. Uh, onder de organisaties en onder toezicht opgesteld van externen. Uh, en, en binnen die regeling uh, was het uh, salaris vastgesteld. Nou, dat is Later is er een nieuwe norm ontwikkeld vanuit de overheid. Dat is de DG-norm. Dat is dus wat de hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken verdient. Dus dat betekende dat onze directeur daar uh, een aanpassing op zijn salaris heeft gemaakt... om aan die norm te voldoen. Dus in die zin... Um, ja wordt er dus niet meer verdiend dan de balken en de ja, norm. Ja, is sterker. eigenlijk nog een klap geld... vergeleken bij van de, de, de mensen die wel iets willen geven. Maar om, een reden, om deze redenen eh, zeggen van... ja, ik kijk toch liever dicht bij huis. Nou zijn mijn goede doelen niet dicht bij huis... en dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Alleen verlang bestuurders... en in dit geval neem ik onmiddellijk aan dat de bestuurder van... Eh, het Rode Kruis niet zoveel verdient als de balkon en enorm daar ga ik best van uit. Maar dat neem ik aan. Maar zolang wij in de kranten en op het nieuws zoveel horen over mensen die, en niet alleen mensen die buiten de overheid werken, nou ja, het Rode Kruis is ook niet de overheid, maar zo ontzettend veel geld verdienen, maar... ook aan goede doelen, dan ga ik dat gewoon niet meer doen. Ja, dat is, waar, dat is iets wat jullie heel vaak horen, denk ik. E, toch? Dat, nou, uh... het is niet dat we, iets wat we heel vaak horen... maar deze vraag komt ze uh, uh, komt nu en dan langs. En ja, dat uh, zijn het zijn is... zeurpieten die hierover beginnen dus. Wat zegt u? Dat zijn zeurpieten die hierover beginnen. Nee, dat zegt hij toch niet? Oké. Okay. Nee, hier, nee, hij nee. Niet, uh, uh, hij, hij was zelfs blij uh, uh, met de vraag. <laughs> ik, ik, okay. je, maar het is ook een uh, goed recht om die afweging te maken. Wat ik belangrijk vind, en dat is, ik bedoel, uh, is, is dat wij gewoon hele effectieve, ik noem het kosteneffectieve hulp kunnen organiseren... In deze, in, in, in deze complexe wereld en die steeds complexer wordt. En daar is professionaliteit voor nodig. En ja. daarvoor willen we goede mensen aantrekken. Um, en we willen ook zorgen dat die mensen um, ja, daar gewoon een, voor aan het werk kunnen. En, en uh, dat werk willen leveren. Dat, dat is de uitgangspunt. En, ja. Ja... <taps> Kijk, ik vind het natuurlijk prima dat iemand die werkt, die een salaris krijgt. Klaar. Ja, maar volgens, al... ma nee, maar volgens mij heeft u het punt wel duidelijk gemaakt. Ze dus moeten niet te veel eh, verdienen, okay. toch? Nee, ja, nou, nee, nee niet. Ik uh, bedoel, ik vind een salaris van, van pakweg 100.000 euro, ja. vind ik vet hoor. Ja, nee, maar kijk, als je nou, als je nou een bepaalde baan hebt, hè, uit het Rode Kruis, een ingewikkelde organisatie, werken heel veel mensen. Moet je, moet je, moet je wel wat voor in huis hebben. Mm -hmm. die, die directeur van het Rode Kruis zou misschien wel ergens anders kunnen gaan werken. Heeft die, zou die misschien wel twee ton kunnen verdienen. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen. Dan... Nee, maar, maar, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij eigenlijk 100.000 euro inlevert om bij het Rode Kruis te kunnen werken. Ja, dan, misschien is dat ook. Dan bitterman. denk ik op mijn beurt van ook, er is nog zoiets als altruisme, bevlogenheid. Um, mee, mee uh, uh, voelen um, een, een, een baan die je neemt omdat dat doel waarvoor je die baan neemt belangrijker is dan een hele dikke vette portemonnee. Dat ja. denk ik dan, want alle vrijwilligers die ik ken van het Rode Kruis lopen zich ook de benen onder het lijf vandaan om het geld binnen te halen ja. en die krijgen daar niks voor. Nee. Ja, en doen ze. Nee, maar nu, in... nu, nu, nu hebben we er denk ik wel genoeg over gezegd, toch? Okay. Of, of tenzij u nog een totaal andere invalshoek heeft? Nou, deze. Van als je in een bepaalde sector een baan zoekt, haal er niet het onderste uit de kan wat salaris betreft. Maar denk mee met het doel waarvoor je deze op deze plek ja. wordt gezet. Maar je kunt je afvragen, inderdaad, of het het onderste uit de kan is wat die mensen halen. Maar nou ga ik het beantwoorden. Oké, okay, daar gaan we een hele andere discussie in. Ja. Maar, nee, maar goed. Dat... Nog even het laatste woord aan Jurien Laar dan. Ja, ik, ik, nogmaals, ik denk niet dat daarvan sprake is dat er het onderste uit de kan wordt gehaald. Er, er is meerdere malen meebewogen met, uh, met, met ver veranderende verwachtingen, laat ik het zo zeggen. En, en er is, wordt niet gestreefd naar het onderste uit de kan halen. Nee. Um, en uh, ik denk dat. De Nogmaals, ik vind het heel belangrijk dat we als organisatie het hoogste rendement halen uit de middelen die we halen. Daar hebben we professionaliteit voor nodig. Die proberen we binnen huis in de organisatie uh, te krijgen. En dat doen we samen met vrijwilligers um, en met onze eigen leden uh, en natuurlijk met onze donateurs. Dus ik vind het heel goed dat u de vraag stelt. Um, en, en dat we daarover in discussie kunnen. Uh, maar ik zou het ook wel prettig vinden om terug te gaan naar de situatie in Syrië. En, en, en kijken hoe, hoe, hoe, hoe we de solidariteit kunnen vergroten. En, en als dat is via andere organisaties, dan is dat ook hartstikke goed. Want de noden zijn, zoals ik eerder zei, zijn zo gigantisch groot. Ja. Uh, en er, zijn, er is nog veel meer hulp nodig. En als dat via andere organisaties effectief kan worden ingezet, dan, dan, dan, dan, dan is dat fantastisch. Goed. Ja, Mevrouw Hummel, nee, ik, ik, ik ga u nu bedanken. Uh, Oké, okay, goed. Ja, want uh, wij gaan zo ja. weer doorpraten. Maar het is ook wel goed om af en toe even een plaatje te draaien. En je hebt er nog eentje meegenomen. Ja, dat klopt. Maar dat was eigenlijk met een hele andere associatie dan ik had, dan, uh, dan Syrië. Maar dat had uh, wel te maken met een, uh, een ervaring van mij in het, uh, met het werk in het buitenland. Uh, in uh, ook een hele andere omgeving, want dat was in Afghanistan, waar ik uh, lang heb uh, gewerkt bijna drie jaar. Dat was in de periode dat, uh, dat de Taliban uh, uh, heerste ook over Kabul. En uh, toen was muziek verbanden. Uh, en ik, mij werd gevraagd om iets mee te nemen qua muziek. Dus eh, ik dacht ook meteen terug aan, uh, aan die tijd. Um, en was dat ik rondreed met de chauffeur van, van Kabul naar Pakistan. Uh, um, en dat was een trip van negen uur. En natuurlijk luisterden we dan in de auto naar muziek. Uh, maar bij elke checkpoint die we... Tegenkwamen, moesten we even een bandje uit de cassette dek halen, wat in de auto zat, eventjes uh, verstopt worden. Uh, en bij elke checkpoint zag je dan ook alle slierten van de bandjes rondwarrelen in de wind. Um, en nadat we zo'n checkpoint weer voorbij waren, was het altijd weer met een glimlach. Cassette er weer in en weer verder rijden met de muziek. Want als we hem hadden. gevonden hadden, hadden ze hem leeggetrokken. Als ze hem gewonnen hadden, was het bandje leeggetrokken. En uh, nou ja, YouTube was een van die, uh, van die uh, cassettes die, die we vaak bij ons hadden. Die je vaak. So ja. Het hebt. <laughs> ja, precies, die we vaak gered hebben. Bijvoorbeeld met dit nummer, With or Without You. Dat was geen checkpoint waar de cassetteband opeens uit het apparaat werd getrokken. Maar ik weet, er was wel iets aan de hand. Ik weet niet, het was een vrij abrupt einde van YouTube. Maar we zijn er weer. Dit is Casa Luna. En Juriaan Laar van het Rode Kruis is de gast bij ons. We hadden het net over geld. Er komt een tweet binnen en uh, dat is van de Rooduin. En die schrijft uh, helemaal mee eens met die mevrouw over die grote salarissen. Die grote salarissen passen niet bij organisaties als het Rode Kruis. Ja, Juriaan, toch Ja. <laughs> Komt hij toch weer? Nog één reactie dan daarop? Nou ja, misschien nog een nabrander. Eh, nog even voor bijvoorbeeld dit soort acties zoals Syrië. Ik bedoel, alle inkomsten gaan naar de hulpverlening in Syrië. Dus die inkomsten gaan eh, niet naar het salaris van de directeur. Daar zijn eh, de vrije giften, eh, gaan onder andere daar naartoe. Dus eh, wat dat betreft kan ik iedereen die voor Syrië wil... Geven geruststellen dat gaat rechtstreeks naar de hulpverlening. Um, het tweede is: uh, nou goed, ook ikzelf ik heb ook een, uh, een achtergrond in, een, uh, in, in de for-profit sector, dus ik heb ook ja. zelf uh, uh, minder salaris geaccepteerd toen ik de switch maakte naar, uh, naar het Rode Kruis, en dat zal hetzelfde zijn voor, uh, voor uh, de directeur. En wat belangrijk is, dus, dus je, je, je, je gaat duidelijk achteruit. Je kiest ervoor. En dat altruïsme, waar je net over gesproken werd, dat speelt ook een rol. Dat speelt een rol. Ik heb, er is een aanzienlijke, aanzienlijke teruggang geweest. En dat, dat heb ik bewust gedaan. Um, en ja, ik denk ook belangrijk is om. Waarom zouden we wel geven? Nou, dat is ook voor de hulpverlening. En dat zijn. Uh, het Rode Kruis heeft niet alleen maar 500 mensen in vaste dienst. maar heeft in Nederland. Bijna 30.000 vrijwilligers die aan het werk zijn. Um, en die willen graag hun werk kunnen uitoefenen. Dus uh, ja, als je geeft, dan geef je ook voor die vrijwilligers die, uh, die de hulp verlenen. Goed, gaan we nog even naar een ander argument om niet te geven? Dat komt van Frans Koch, die schrijft: Waarom zou ik geld uitgeven aan uh, Soenieten en Shiiten. die uh, na 1400 jaar nog steeds ruzie maken over wie de opvolger van Mohammed is? Of was dat er? Is. Dat maar niet uit. Uh, ja, dat is dan toch weer, uh, die moslims die moeten het zelf maar uitzoeken. Ja, ja ik denk zijn. dat, de, goed, voor ons is het, uh, er he, staat de mens voorop, eh, onder, ongeacht zijn geloofsovertuiging. Um, op het moment dat hij uh, uh, ja, de ellende ervaart van, van een conflict om zich heen, een merendeel van de Syriërs doet niet mee aan die strijd. Die is, wordt getroffen door wat anderen hen aandoet. En die mensen willen we helpen. En um, ja, dat heeft niks te maken, denk ik, met, met, met ja, die achtergrond van de vragensteller. Het heeft ermee te maken dat er gewoon heel veel mensen zijn die, die last hebben van de oorlog. En, de, ja. en daar elke dag weer proberen te overleven. En die willen we helpen. Ja, om nog maar eens ze te zeggen: het zijn er, geloof ik, in totaal zijn er, ik zit nog even te tellen, bijna 6 miljoen mensen zijn uh, opdrift binnen of buiten hun eigen land. 90.000 doden, dus uh, nou ja, het is evident dat daar heel veel geleden wordt. Meneer Lasses, Ja, goedenavond, Ik ben lassès uh, ik, ik hoor net die meneer ook iets zeggen over een heel groot gedeelte... van Syrië doet niet mee. Maar wat heel belangrijk is, is om te weten... dat uh, de zogenaamde vrijheidsstrijders... dat het gewoon heel uiterst radicale moslims zijn... die dat per se... Een moslimstaat willen richten ten koste van alles. En het gaat u minder ook om het tegen het beleid. Dat is de worst de, de, de, de die voorgehouden wordt. De, tegen het beleid van Assad gaat. Kijk, natuurlijk, als we eerlijk zeggen. Assad dat is uh, helemaal geen nette jongen. Dat, we dat zo opstellen. Maar uh, hij geeft wel de gelegenheid aan anders gelovigen als moslims. Dus joden, uh, christenen. om daar gewoon te leven in vrijheid. En deze radicalen willen er absoluut om van maken. Hoe, hoe weet gaat, u dat, meneer Lessers? Dat, dat is al, en, er is verder, en dat, dat, dat, dat verwijt ik de media. Er is een Belgische pater geweest, dat is ongeveer een jaar geleden. En die heeft uitgebreid, één keer op de televisie, op, op de radio verteld. En ik dacht dat het bij de VPRO was, maar dat wil knap zijn. En die man, die werkt zijn hele leven al in Syrië. En die heeft dat verteld. En hij zegt, het is, ik, ik ervaar dat. Heel langzaam heb ik het allemaal zien opkomen. Hij zegt, het zijn de grootste barbaren die er zijn. Hij zegt, en het wordt door de westerse wereld, wordt het vrije strijders genoemd. Hij zegt, maar het zit totaal anders in elkaar. En de journalisten, die hebben op een bepaalde manier, hebben ze een visie hoe de toerit in elkaar zit. En wat de reden daarvan is, weet ik niet. Maar dat is wat er aan de hand is. Oké, okay, ik wil graag even, even het woord geven. heel veel mensen... Meneer oh, hallo. Even het woord aan Julian Laar, reactie. Ja. Ja, weet je, het is, dit, dit, dit is dus zo moeilijk. Eh, want eh, in het nieuws komt, wat ik eerder zei, die, die, die politieke analyse ook. En, en, hoe, en langs welke lijnen de, het, het conflict... Uh, wordt gevoerd. Maar ik blijf herhalen dat uh, ondanks dat conflict... er ontzettend veel onschuldige mensen gewoon getroffen worden... die niet deelnemen aan het conflict. Die niet een van deze keuzes maken van de strijdende groepen. Uh, net, net zoals als, als waarschijnlijk u en ik zouden doen... in een situatie als dat in Nederland zou gebeuren. En dan zouden we ook graag willen geholpen willen worden... En, en, en, dat, en dat, ik denk dat dat menselijk leed voorop staat. Dat we die mensen wel willen helpen om te overleven. en naar de volgende dag te brengen. Um, omdat er wel hoop is dat, dat hun situatie op een gegeven moment verbetert. Meneer Lasses? Is het net zo snel vertrokken als you too? De verbinding is verbroken geloof ik. Ik noem nog maar eens even... het telefoonnummer van Casaluna, als u het nog aandurft. Want er gaat van alles mis technisch. 0800-1121 0800-1121 Casaluna, het ncv.nl voor de mailers en hekje Casaluna voor de twitteraars. Even kijken. Uh, ja, er gaat nog iemand heeft gereageerd... Op de salarissen dat houdt mensen toch wel tegen, bezig. Uh, die vindt het ook schokkend. Ik ga dat niet allemaal voorlezen. Maar schokkend dat de presentator de hoge salarissen bijna goed praatte. En het gesprek direct doodsloeg. Nou, dat is dan de kritiek op mij. Laat ik het verder maar even bij. Uh, even kijken. Ja, verder is dat ook iemand die vindt dat die hoge salarissen er niet zouden moeten zijn. Maar daar gaan we het nu toch maar even niet meer over hebben. Ik denk dat het goed is om even te kijken of de cd-speler weer helemaal... In order is Amy Winehouse with "Our Day, Our Day, Our Day Will Come." 6 is terug. Ja, nog eventjes, ja, want uh, de verbinding, ik had bij voorwaard gezet, is een hele slechte verbinding, Maar ik zit hier midden in de bos op het moment. Oh. Uh, maar uh, ik, ik verbrak de verbinding niet, maar bij voorwaard had ik gezegd hij kan verbroken worden, dus dat even rechtgezet, maar goed. Uh, waar waren we gebleven? Ja, dat uh, is een goede. Uh, uh, nou ja, uh, u had het erover uh, oh, ja, ja, dat, dat die ja, strijdende partijen... Ja, toen, toen partij... ging uw reageren, toen ik het had over die Belgische politie enzovoort, ja. en hoe dat in elkaar stak daar. Ja. Daar waren we eigenlijk bij gebleven. En dat is ook, dat wil ik zeggen... dat is ook een van de redenen... waarom mensen niet, uh, niet betalen voor Syrië. Ja. Heel duidelijk. Want, want diverse mensen weten wel wat er gebeurd is. Maar ik vind het zo jammer dat het niet... Uh, verder in de publiciteit komt. Nou ja, daar wordt, er wel, daar, daar, daar wordt natuurlijk heel veel over geschreven, ook over die uh, extremisten. Nou, niet over dit, nee, wat, wat de werkelijke oorzaak is. Dat het gaat echt om een moslimstaat te vestigen, daar. Nou dus ja, dat... maar dat wordt, dat, wordt, dat wordt ook heel veel, dat heb ik heel vaak gelezen. Dat is afgelopen weekend in de Volkskrant, stond daar nog iets over. Dat nou, wordt... dat is, nou, dat kan zijn, maar de Volkskrant lees ik niet, misschien. Jammer genoeg. Uh, maar ik lees andere goede kranten. Ja. Daar niet van. Maar, maar, uh, maar onze, onze verslaggevers op televisie. Uh, uh, ja, ik ben even de namen kwijt. Maar, maakt niet uit, die hebben het er Beetle te, te weinig over, zegt Ja, daar hoor ik niets over. Ja. Maar, maar nog even naar meneer Laces. Ik ga altijd maar bij Aleppo zitten. Meneer Laces? Als ik naar binnen ga. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> um, okay. Even naar uzelf. Geeft u wel eens wat aan een goed doel? Ik, geef, ik heb uh, drie goede doelen. En dat zijn hele persoonlijke richtingen. Dat de een geef ik aan Suriname, de andere in Oeganda en de ander in India. Maar die geef ik rechtstreeks aan die organisaties daar. Ja, ja, ja. Dat zijn kleinschalige organisaties, begrijp ik. Ja, ja, ja. Maar ook heel gericht, hè. Dus je weet precies waar het geeft, hoe het geeft. En er blijft geen enkele cent aan de strijkstok hangen. En ik praat niet over hoge salaris of andere zaken. Maar er blijft helemaal niets aan hangen. Het gaat clean check komt er daar. En ik geef het mee aan mensen die daar naartoe gaan. Dus ook de banken verdienen het niets aan en daar gaat het mij ook om. Oké, okay. ik dank u wel meneer Lasses. Bedankt ja, voor het is. terugbellen ook. Ja, wat... Dag. 0801121, dat is het telefoonnummer. Ik heb nog een tweet van D. Roduin. Die hadden we net ook al even over de salarissen. Die schrijft: Doneren van mensen kan worden bevorderd door onvoorwaardelijke integratie integriteit, die instellingen als het Rode Kruis moeten tonen. Nou, dat is een les, daar moet u er maar even over nadenken. En dan aan de telefoon nu, Mirjam. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik reageer eigenlijk gewoon inderdaad puur op de stelling van... Uh, ja, waarom geef je niet aan Syrië en wel aan, uh, aan Aardampel of zo? Voor mij speelt het ook mee, het zou niet uit moeten maken. Want ik bedoel, ieder mens in ellende uh, wil geholpen worden. Dat zou ik ook willen. Ja. Maar... Uh, Syrië en oorlog, daar is uh, daar duurt zo'n ramp gewoon. Die duurt voort. Terwijl als je een uh, watersnood hebt of een, een natuurramp, daar is ja, eigenlijk al een einde aan gekomen. Daarom kan de situatie dan voortduren. Maar de, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Er wordt niet steeds nieuwe ellende toegebracht. En dat is in een oorlog wel, wel zo. Ja, het is uitzichtsloos. Je hoopt van niets, maar je weet niet wanneer het uitzicht komt. Ja, en dat zou een rol kunnen spelen in het niet geven. Dat het... mij vrees ik van wel, want ik, ik, ik heb ook weinig geld. En dan moet je gewoon keuzes gaan maken van... Kijk, Haiti heb ik toen wel wat aangegeven. Ja. ja. Uh, en ik zeg al, het zou niet uit moeten maken. En ik denk inderdaad ook dat meespelt hoor, dat je gewoon uh, heel weinig... Uh, je ziet af en toe even een flits van, van een kamp waar de mensen uit Syrië wonen. Of, of uh, oude ruïnes waar ze in... Uh, je ziet het wel, maar niet echt hoe ze moeten leven. En dat zie je bij de natuurrampen, kom je dat veel meer tegen. Ik denk ja. dat dat ook meespeelt. Maar voor mij zeker ook de duur van de... Toch wel. Ja, want dus ik dat... zeg, het zou niet uit moeten maken, maar het doet het wel. Nou ja, iedere reden uh, is er één. We zijn aan het onderzoeken waar het door komt. Maar had jij dat wel eens gehoord, Julian? Ja, hij is nu weer aan. Um, nee, ik heb dat niet gehoord. Wel dat, dat, dat idee van dat het uitzichtloos is. Ja, En ik probeer me dan nou weer te verplaatsen in de, mijn Syrische collega's die, uh, die elke dag hulp verlenen. En um, aan, aan de 3 miljoen kinderen die, uh, die, die ze hulp verlenen. En die 3 miljoen kinderen hebben niet voor dit conflict gekozen. Uh, evenals natuurlijk de, de slachtoffers van, ja. van natuurrampen. Ja en, en ja, maar, maar heb je die argument wel, nodig? Heb je het argument wel eens eerder gehoord? Nou, wel dat een conflict uitzichtlozer is en dat dat minder, minder sentiment geeft voor, uh, voor het geven van, uh, van donaties. Ja. ja. Ja, voor mij is het nieuw meer, maar dat is. Het is uh... nee, nee, ik zeg al, ik, ik vind het, het zou het niet uit moeten maken, want ik zou ook willen geholpen worden. Ook in een oorlog wil je geholpen worden, ja. dat, dat begrijp ik. Maar het, het, je, je wil ook graag. Uh, ja. Mensen verder helpen. En uh, ik heb het idee, ja, nou ja, je helpt ze altijd verder, maar ik denk dat u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, dat daarna, want je helpt ze misschien tijdelijk, maar daarna begint het weer opnieuw. Precies, dat bedoel ik. Ja. Ja. ja. En als ik nog heel even mag over, over dat geld, want daar word ik eigenlijk een beetje beroerd van. Ik zeg al, ik heb zelf ook weinig geld, maar ik ben hartstikke blij dat mensen uh, dit werk willen doen. En. Uh, dus is hier sprake van zo'n grote organisatie. Dan heb je gewoon goed gekwalificeerd personeel nodig. En inderdaad, ze verdienen al minder dan in het bedrijfsleven. Dus pet je af voor mensen die dat gewoon dat werk doen. En zich daar naar uh, ja, de, de benen voor uit hun naad lopen. Om het even een beetje grof te zeggen. Nou, mooi dat u dat zegt. Ja. Dank u wel. Ja. Dank je wel, Prima. Voor het bellen. Prima. Oké, okay. dag. dag. Uh, Jude Rose, die heeft... Twitter'd, misschien omdat islam sinds 9-11 steeds minder sympathie opwekt. En wij Syrië zien als islamitisch in plaats van een humanitaire ramp. Dat is ook een mogelijkheid. Even kijken of er nog mail binnengekomen is. Nee, dat, dat is er niet. Uh, over die kinderen gesproken. Hè? Want je had het net over 3 miljoen kinderen daar... Uh, ik las ergens in een, in een verhaal ook over Syrië uh, van iemand uh, van een hulpverlener, ook, die meerdere landen kent. En die zei: uh, als je in vluchtelingenkampen bent op, in Afrika bijvoorbeeld, of waar dan ook, dan, dan zie je altijd nog vrolijk spelende kinderen. En zijn ervaring was dat dat in Syrië niet zo was. Dat ook de, ook de kinderen een beetje dof waren geworden, dat ze ook niet meer gingen spelen, dat ze, dat ze duidelijk meeleden met hun ouders. En, en dat ze anders reageren dan, die, dan kinderen elders op de wereld, op hun. Crisis Herken je dat? Ja, dat, ik, dat weet ik niet. Ik heb dat niet direct zo ervaren. Um, wel de kinderen horen vertellen over het feit dat ze weg moesten... omdat er gebombardeerd werd. Dat, omdat ze weg moesten, dat, uh, dat hun vriendjes moesten huilen. Dat ze hoopten dat ze weer terug naar huis mochten. Uh, maar ik heb ook kinderen gezien spelen in uh, een van de opvangcentra... Uh, met, met wat er maar voor handen was. Um, maar de, ja, de situatie die ik gezien heb is wel treurig. En ik denk dat veel kinderen toch wel met, een, met die ervaringen onder de arm lopen. En, en ook wel echt begeleiding nodig zullen hebben. En dat ja, de effecten van, van wat ze hebben gezien en meegemaakt nog lang, zal, uh, nog lang met ze mee zal gaan. Dus wat dat betreft uh, ja, is, het, is, is het gewoon heel naar voor, uh, voor die kinderen. Maar ik kan niet direct zeggen dat ik, dat ik de kinderen daar heel anders heb. Ervaren dan in andere landen um, door, door dat conflict? Of de, de, de, de kinderen die in Somalië hele nare dingen meemaken. Ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik nou daar een verschil in heb gezien. Hmm. Uh, zijn er wel verschillen met andere rampen die je meegemaakt hebt? Duidelijke verschillen? Ja, ik, wat ik vooral heel. Uh, vooral heb gezien is die enorme terugval die mensen hebben gemaakt... waar we het eerder ja. even over gehad... is van het normale leven, bijna zoals in Nederland. De meeste Syriërs waren goed opgeleid, hadden een baan... de supermarkt om de hoek, konden naar de bank met de pinpas... Eh, gingen veel eh, uit eten in toenemende mate... konden vrij bewegen door het land. Eh, ja, het vergelijk met zoals wij leven vond ik... Heel erg duidelijk. En de val die er in zo'n korte tijd is, uh, door die mensen wordt ervaren, is wel heel erg groot. Ja. Dat vond ik wel heel aangrijpend om, uh, om mee te maken. En dat, dat, dat heb ik wel echt anders ervaren in landen als Afghanistan of uh, in een aantal, in Kenia of in Soedan. Uh, maakt het menselijk leed wat mensen meemaken natuurlijk niet erger, maar het is wel een, relatief gezien een hele andere situatie. En ervaring voor mensen. Ja. En het feit dat er zo'n groot deel van de bevolking op drift is geraakt... binnen of buitenland uh, op de vlucht is geslagen. Heb je dat wel eens eerder gezien? Uh, Soudan kent vijf miljoen mensen die om ...op de vlucht is, dus, dus, maar dat is wel gebeurd over een veel langere tijdspanne. Dus wat we nu in deze korte tijd hebben meegemaakt in Syrië... Is, ...is echt wel uniek en uh, het, is echt een, het is echt de grootste humanitaire ramp... ...die er vandaag de dag uh, gaande is. Ja, Jury aan het programma zit erop. Ja. Ik uh, ga even vertellen wat wij morgen gaan doen. Ik zie trouwens, er zijn nog, nog een paar mailtjes weer binnengekomen. Die gaan allemaal over het geld. Ook de, de meningen beginnen een beetje te wisselen. Sommige mensen zijn wel voor de gewone uh, salarissen. Nou ja, er blijft wat over gediscussieerd worden. Ik laat dat nu maar even liggen. Ook omdat we eigenlijk geen tijd meer hebben. Um, maar dan weet we in ieder geval dat ik het gezien heb. Morgen dan is er weer een aflevering van Casa Luna. En dan praat Nathan Vecht met Henk Esther. En dat is een 60-jarige dichter. Hij heeft de C. Buddingprijs voor het beste poëzie gewonnen. Dus een debuut op je 60ste. Dat is hoopvol. Uh, Esther schreef zijn winnende bundel bijgeluiden... in treinen op pleinen en in het koerhuis. Voor hem begint zijn dichterscarrière nu pas. Goed, vertel ik nog even dat wij... Uh, zometeen kunnen luisteren naar Nog Steeds Wakker met Anne de Jong en Diederik van Sissen. En wat ga jij er morgen doen eigenlijk, Julian? Ik ga morgenochtend om acht uur zit ik in de trein vanuit Amsterdam naar Den Haag en dan ga ik aan het werk. Oh, jij, heb je niet een paar uurtjes vrijgekregen? Nee, ik heb Voordat... geen paar uur vrijgekregen of genomen. Nee. Er is genoeg werk te doen. Jeetje, dat wordt een korte nacht. Heel erg bedankt dat je hier was. Heel veel goed succes uh, met het werk voor het Rode Kruis. En dat zeg ik via jou ook maar even tegen al die mensen die dat in Syrië doen. Want, uh, nou ja, goed, we hebben er genoeg over gezegd, maar ik moet er niet aan denken. Dankjewel. wel. nacht allemaal. Iedereen bedankt voor het luisteren. Veel plezier morgen met Nathan Las. En uh, ik ben er volgende week weer. En zometeen dus BNL met nog steeds wakker. Tot later. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV.